Of uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Op de valreep zijn ook de klimaatplannen van het nieuwe kabinet uitgelekt. Het kabinet wil een CO2-heffing voor bedrijven. En nieuwbouwhuizen mogen geen gasaansluiting meer krijgen. Ook moet er deze kabinetsperiode zeker één kolencentrale dicht. De andere vier moeten voor 2030 gesloten zijn. En BNR heeft de hand weten te leggen op de eerste paar pagina's van het akkoord. Daarin staat onder meer dat iedereen het gevoel moet krijgen dat de economische groei ook voor hen geldt. Nu is dat volgens het kabinet nog niet het geval. De regering schrijft dat de politiek weer over Nederlanders moet gaan en niet over cijfers. Naar verwachting wordt het akkoord om 1 uur vanmiddag gepresenteerd. Slachtoffers van de kernramp in het Japanse Fukushima krijgen een schadevergoeding. Het Japanse energiebedrijf Tepco en de Japanse overheid moeten van de rechtbank in totaal 3,8 miljoen euro betalen. De kerncentrale raakte beschadigd door een tsunami. Daarbij kwam radioactief materiaal vrij. Zo'n 3800 gedupeerden hadden een rechtszaak aangespannen. Defensie gaat alsnog de misbruikzaak onderzoeken van militair Ronald Freeburg, dat schrijft de Volkskrant. Vreeburg werd naar eigen zeggen in 1982 door vijf andere militairen overmeesterd en misbruikt. De belagers zijn nooit gestraft, drie van hen werken nog bij Defensie. Zij zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek, mensen buiten Defensie niet. Voor het eerst is er een kippenboer die CO2-neutrale eieren produceert. Een boer in Limburg heeft samen met de dierenbescherming een duurzame pluimveehouderij ontwikkeld. Hij houdt witte kippen omdat die minder eten dan bruine kippen. Een groot deel van het eten bestaat uit restanten en de daken van de kippenstallen liggen vol met zonnepanelen. Het weer dan nog, het is bewolkt en regenachtig. De maxima liggen rond de 15 graden. Morgen iets warmer met 16 tot 18 graden. Het blijft wel bewolkt met kans op een bui. Alleen in het zuiden laat de zon zich af en toe zien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. In de Randstad is nog altijd veel verdraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Vinkeveen en Knoop het Oude Rijn, drie kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. Het is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en meerdere personenauto's, waardoor de hoofdrijbaan dicht is. Je kunt omrijden via Amersfoort. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En de volgende formatie. Nu voor hem gaan rijden zijn Tom en Dick. Het was de naam van de cabaretjeske duo Uo, Tom, Poederbach en Dick Het duo is bekend gewoon onder de naam Tom en Dick. Want de Poedie met hun single Terug naar de Natuur. Nog onder de naam Poedie en de Roaring Seven. Hij is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Scène. Van natuurlijk Mies Baalmoorn. Die na snel de snelte tot het kortere Tom en Dick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 Op deuze herrie, ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan. Ze heette Vladimir Mary en was de schrik der zee, dus drink op Vladimir Mary.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 In dus drink de zee Dus drink, koop,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 het was dus de schrik der zee, dus drink opladen. laat van stal zelfs de poes wordt wakker met een kater het was van weer bal en straks in het café zingt iedereen weer mee Ik voel me rijk rijk rijk als een olie shake voel me rijk rijk rijk als een olie shake lieve mensen zat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 Lieve mensen zat er in de Rond met bier, dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me Rijk, Rijk, Rijk als een olie sike. Voel me rijk, rijk, rijk als een olie -shake. Lieve mensen zaten in de grond met bier. Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel leuker.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 Dan de zon zijde ziet. Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en waren spoelen voorbij. Je bent als een wilde orchidee. Is licht.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 Toch zal er geen ander ooit zijn. Je bent als een wilde idee, die niets dan de zonzijde ziet. Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en maar een spoed. Let's Zij toen niet naar hier, maar een badje vier van langs de rijn een lekker van je bier. Al kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorsten. Nee, nee. Dus maak je borst en je glas nat en zeg ons plek de gaan. Heep, Leef de man die bieren, bier uitpopt van je pinnen de bierhoera. Leef er de man die bier van je de Ja begin jij nu ook al. Jan-Willem Beukelsoon, Dat die haar in kaarten Vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee Vast bij een biertje opgedaan Het bier daar vliegt Wil de stugzoog van bier aan zijn naam Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje van een op zijn borst Dankzij de brouwen Hebben we nooit meer Dus maak je borst en je glas Maar nat en zeg ons plechtig naam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 5 minuten stilte voor de ontdekker van het dier. 1, 2, 5, oh! Geef je nooit het lintje van verdiensten op zijn pas. Dan Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar hand en zeg ons plechtig aan. Leven de man die het bier van je hippe de biep, hoera. Hip, hip, hip, Hoera!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 Nimmer trof ik zo een wende als in oude Amsterdam gelegen aan het IJ, leven zij daar vrij en blij Ron komt in gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikjes, Uit hun monden wolken rook, ons liepen zij op oliestook Spiedikouw met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen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 You are so pretty. van de leer. zand voert uit zand voort?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 ge. <laughs>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 Jou goed heb bekend, je kunt je medelijden sparen. Ik heb net als voor wij samen waren, het voeteneinde einde van het bed bij de verwarming neergezet.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 I'm yes.